Ik ben er niet in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 Eat it like a sign, penetrating penetrate through your body, armor. Um, uh. Rhythmically we massage hide, uh. With hip hop, mix up with sun, uh, what's some uh So yes, yes, y'all yo. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of are keep the Pokey fresh, yo. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah Kinda. Radio station blessing every reminder. We cross the boundaries like every day. New poppin' Bobby Bobby being the on the beat. We got we got tab magnification, tab magnified like every day. Us so yes, yes yeah. you know we never stop, we never rest y'all. Yeah. The black bees will keep it funky fresh y'all, yeah. and we won't stop until we get y'all, till we get y'all so say yeah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 En hoe ben je al hierop gekomen om deze uitvoering te gaan geven? Is dat een specifieke uitvoering? Nee, het is altijd om de twee jaar. doen wij een grote uitvoering van onze dansschool. Om ja. de twee jaar is dat zeker. En dan tussendoor doen we al kleine dingetjes voor. Of Sandvoort of uh, waar dan ook. Maar uh, de grootste is altijd gepland in de stad Schouwburg in Vels. Dat doe ik al ja. uh, zolang ik hier ben. 25 jaar. Ja, en je coördineert het allemaal zelf? Je bedenkt het zelf? Uh, nou, ja, ik, ik uh, pas het programma bij elkaar...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 Ja. ja toch? Als je een uh, mooie houding hebt, je komt ja. al met een mooie houding binnen, dan heb je de helft al gewonnen. Ja, dat is zeker. Ja. Dus dat, dat, is dat is voor iedereen eigenlijk precies. goed om te doen, zo bedoel ja. je het hè? Ja. Ja. ja, het is voor iedereen uh, goed om te doen. En je ziet elk kind dat je binnenkrijgt waarschijnlijk uh, goeie. ontwikkelen. Goeie. en dat is ook juist zo fijn met de uitvoering. Om de twee jaar zie je meer dan elk jaar. Ja, nou inderdaad. Ja, dus dan denk ik, oh, ja. mijn kind dan al zo ver. <laughs> of een moeder zegt, goh, durft mijn kind dat? Ja, ja dat durft ze.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 en we gaan daar een knaller van maken. Want het is natuurlijk iets speciaals. Zij is 25 jaar bij mij. En ik ben 25 jaar hier aan het lesgeven. Toeval. Nou, wel heel erg leuk ja. toeval. Hè? Nou, een heel bijzondere gelegenheid. Ja. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. En wat, wat ga je verder doen? Uh, ja, je bent aan het afbouwen, als ik het zo mag zeggen, ja, bij Heemsteden. Ja. ja, Heemsteden heb ik al afgebouwd. Uh, ik ben aan het afbouwen. Ik, ga, uh, ik geef nog les. Hmm. Maar het zijn dingen die ik dan ook heel erg leuk vind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 Want ik heb het oh, wel zat, gezien, maar ik weet even niet. Ik, ik zat erin, in, zat? nou, nee, nee, nee, nou, je ziet alleen een schim van de juffrouw, meer niet. wel spannend. Maar heel leuk, nee, dat gewoon leuk ja. om, om te doen. Prachtig concert ook gezien. Uh, okay. In het concertgebouw ja, moesten die wij, opname die opname, dan ja. zit zij daar op die trap en nou, je zag mijn schim, maar alleen ik weet het, jij niet, niemand ziet. En het is maar ook niet de bedoeling. Het is, het is bedoeling. mooi, omdat ze te ja. dat doen natuurlijk. Maar het is ook niet de bedoeling, ik bedoel, een film zonder figuratie is natuurlijk een dooi film toch? Ja. Dus ze hebben mensen nodig. Dus ik vind dat wel heel leuk. Maar gewoon de mensen om... Ja, wat leuk. Ja. En wat heb je nog voor hobby's naast het werk? Want dit is eigenlijk je hobby en ja. je werk alles door elkaar. Hè? Uh, ik hou van koken. Mm. Wijn drinken sowieso. Nou, ja, nu even niet, maar sowieso. Vind ja. ik wel lekker. Uh, en mijn hobby's is lezen. En films kijken. Ja, en daar kom je nog wel een beetje aan toe? Ja, nou nu niet. Maar <laughs> nou, ik door, nou, normaal ja. in het weekend... Zit ik altijd met mijn man op de bank. En films kijken. Ja. Mijn man is ook een liefhebber van films. En ik ja, vind het ook wel heerlijk. Dat zit hij je ook nog eens naast alle optredens. <laughs> de laatste tijd heeft hij mij helemaal niet gezien. Ja. Maar goed. Ah, dat, dat mag best na 30 jaar. <coughs> dus leuker. heb je ook wat meer tijd voor je man. Ja. ja. Nou, nou, maar ja, ja goed. Ik horen. denk niet dat hij me elke dag omheen zou willen hebben gelopen. Want hij is zo gewend dat ik er niet ben. En ja. dan...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 Zitten, uh -huh. maken altijd een goede choreografie voor die scholen. Oh, zo werkt het Of ze winnen, ze winnen altijd, ja. of ze vragen hun altijd. Ja. Altijd. Dus so, dat vind ik yeah. heel. leuk ja. Ja. Dus die ontwikkeling die loopt toch uh -huh. verder. Uh -huh. Ja, nou, dat is wel mooi om te horen. Ja, dus dat is heel gaaf. Ja. Maar zij staan nu op mij ja, te wachten ze en het, uh, ik een dansje gehad. als we uh, haar erin studeren. Nou, leuk om te weten. Heel hartelijk dank voor het interview. Ik en het dan succes. Dank je wel. Graag een andere keer. Ja, dank je wel. La mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco ya parar, el insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio y hasta que no seas mío La solución yo sé que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 ze kunnen het toch niet zien, dus het maakt niet uit hoe het dit zo gaat Maar het zag er heel erg mooi uit. Nou, ik wens je heel veel succes Dankjewel. met de generale repetitie en ook met de opvoering. Wanneer is die ook weer? Snel, uh, zaterdag. Hè? Oh, dan al. Nou, heel veel plezier. Nou, heel erg bedankt. Ja hoor. Dag. Dag.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 Kluizen. Laat de rivier zich temmen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 Het is voor het eerst sinds 2004 dat Federer er niet in slaagt de halve finale van een Grand Slam toernooi te bereiken. Vanuit Malta is opnieuw een schip met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Het schip hoorde eigenlijk bij het convooi dat gisteren door Israëlische commando's werd gestopt, maar vertrok vandaag pas. De Israëlische marine heeft aangekondigd dat ook dit schip zal worden tegengehouden. Bij de commandoactie van gisteren vielen negen doden. Met de twee Nederlanders die in Israël vastzitten, gaat het naar omstandigheden redelijk, dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 29-jarige Anne de Jong heeft blauwe plekken opgelopen door een rubberkogel. De andere Nederlander, een 43-jarige man van Palestijnse afkomst, bleef ongedeerd. De twee weigeren een Israëlische verklaring van uitzetting te ondertekenen, omdat ze vinden dat ze niks verkeerd hebben gedaan. Bovendien begrijpen ze de Hebreeuwse tekst niet. Minister Verhagen wil dat de twee onmiddellijk worden vrijgelaten. De Nederlanders zitten samen met zo'n 600 andere activisten vast in Israël. In de strijd tegen Q-koorts hebben zo'n 150 bedrijven hun geiten en schapen nog niet twee keer gevaccineerd, terwijl ze dat wel moeten. Een kleine 300 bedrijven hebben hun dieren al wel volledig laten inenten. Dat schrijven de ministers Verburg en Klink aan de Tweede Kamer. Negen bedrijven hebben zich nog niet bij het ministerie van Landbouw gemeld. De ministers benadrukken dat de maatregelen om q koorts te bestrijden voorlopig van kracht blijven. Minister Verburg heeft al eerder met dwang gedreigd als de boeren hun vee niet snel laten vaccineren. Het weer, vanavond wisselend bewolkt in het zuidwesten kans op regen. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot een graad of 9. Morgen is het zonnig. Het